1017. 1 juli alweer. En, en uh, standwoord heeft het nog steeds.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 Vandaag een Porsche Cup. Ja, we zitten in de themaweken, zullen we zeggen. Ja. Afgelopen weekend uh, Italia Zandvoort, nu ja. de Porsche Racing Days. En volgende week het uh, British Race Festival. Even terug naar vorige week. Uh, ik heb prachtige Italiaanse auto's door het dorp zien rijden. Hoe was het op circuit? Ja, ook goed, het uh, laatste het weer een beetje tegen. We, ja. Je hoopt natuurlijk op mooie Italiaanse uh, uh, weersomstandigheden. Ja. Nou, die hadden we niet. Uh, het waaide wat hard. We hebben er ook nog wat nodige regen gehad, maar desalniettemin, was zeer geslaagd, veel bezoekers. Uh, prachtige auto's. Uh, veel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 ja, werd er onderdeel van. Het is een uitje. Ja, ja. Het en er ook voor kinderen ja. van alles te doen. Ja. En te zien. Dus het was niet alleen auto's. Tuurlijk. Uh, uh, ja, de ga mensen ze komen wel om de auto's. Maar Tuurlijk. er is ook genoeg andere dingen zijn ja. te doen. Volgende week...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 dus vooral races natuurlijk. Met, met allerlei Engelse series. Heel veel autoclubs met, met, met prachtige klassieke, maar ook nog moderne auto's. En modern tegenwoordig natuurlijk nog steeds TVR, Morgan, Rolls Royce, McLaren. Niet te vergeten. Die zijn er allemaal, maar ook hele historische auto's van voor de oorlog nog. De Vintage Revival, zoals dat heet. Vintage mm -hmm. Revival dat is ook onderdeel van het British Race Festival. Dus het betekent allemaal merken die voor de oorlog groot waren. Zoals Bentley, Fraser, Ness. En die zijn er allemaal.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 volgende week naar Zandvoort komen laten dan al hun auto zien en dat is echt heel leuk. Dat is de eerste keer dat die auto in Nederland te zien is, de McLaren 720S, dat is echt de snelste straat McLaren die er ooit gemaakt is. Uh, daarvoor komt de eerste volgende week naar het British Race Festival, daar zijn we hartstikke blij mee. En uh, er zal soms ook gewoon testrijden van McLaren meekomen, dus uh, ja, we, zijn de, we kijken er erg naar uit. Ja. Ja. Die, die expositie van Louwman, wordt die uh, op, op, de, op de paddock neergezet? Dat je ja, kan dat rijden. is op paddock 1.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 Toet Engelse auto's door het dorp rijden. Uh, geen parade zoals met Historic maar Prix race raceauto's. Het zullen straatauto's zijn. Ja. We zijn op zaterdag zal het een hele stoet met Alston Hilli's zijn. Uh, alleen dat merk. Uh, dat gaat om... 1 uur. uur. Ja, Sorry, 1 uur. Kwart over 1 gaan De we kwart weg. over een van het circuit. Ja, en dan uh, zijn we ze een beetje tegen. Nou, tien voor half 2. Half 2 in, ja. in het dorp. Ja. Rijden één rondje door het dorp. Okay. Uh, en gaan dan weer terug naar het circuit. Dus er worden geen auto's opgesteld. Dus als je ze wil zien, rijden door het dorp. Zorg dat je rond kwart over kwart en half 2 in het dorp bent. Ja.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 buitenland. Ja, zeker. Ja, ja. De, me de meeste de race-deelnemers komen al met het buitenland. Uh, en, uh, en ja, dat is fantastisch natuurlijk. Ik denk als je de ferry neemt uh, van uh, naar nou, Hoek van Holland of naar muiden, Dover uh, van woensdag uh, uh, Op donderdag ja, denk de, ik de, dat je veel, veel, veel trailertjes tegenkomt met, uh, met Engelse auto's erop die uh, deze kant op komen. Ja, zijn er ook veel, uh, zijn er ook Nederlandse uh, liefhebbers voor British Cars? Die, ja, die die ze ook zelf hebben? Ja, ja, ja. Uh, er zijn heel veel clubs uh, in Nederland natuurlijk van mensen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 al die mm -hmm. tientallen jaren. Alles staat er volgende week, van, ja. van echt van voor de oorlog tot, ja. tot heden. Ja. Dus dat is... Uh... Ik zie hier bijvoorbeeld de uh, pre-war sportcars van owner Mechanics. Dat zijn dus ja. echt hele, hele oude auto's. Ja, dat uh, zijn ook allemaal die zijn van voor de oorlog. Dat is eigenlijk, we hebben, we hebben dat, dat vintage gebeuren. Uh, daar krijgen we ook een hele mooie perk wordt daarvoor ingericht. Uh, in, de, in de binnenkant van het in de grote tent waar al die auto's in komen er wordt gedecoreerd met strobalen. Uh, daar staan straks zelfs ja. van die vooroorlogse auto's. Dat is een geweldige ja. sfeer en mensen hebben vaak ook nog kleding aan uh, uit ja. die tijd. Ja, ja, ja. En uh, we hebben, twee, we hebben uh, twee dingen. We hebben de vintage revival Zandvoort. Die race niet echt. Dat is meer gelijkmatigheidsritten zijn dat. Dus mensen gaan dan ja. kwartier of ja. 20 minuten rondjes. rondjes rijden. En moeten dan proberen iedere keer dezelfde ronde tijd te benaderen. Die ze in hun eerste ronde hebben neergezet. Dus het gaat niet puur op de wie er dan de meest consequent in is. Die, die ja. Ja. wint. Maar die owner driver mechanic. Dat is echt een race serie met die voorroze auto's. Ja, dan gaan er zo'n 30 ja, van die oude. Ja, ja. <laughs> fantastisch ja. ...dingen van start. Ja, en dan is dat dan die gaan race ook helemaal? Kind of ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, oh, okay. ja. Dat doen we overigens nog steeds hoor, ook bij moderne races. <laughs> ja, ik heb volgens mij naar een hele moderne race kijken Een Formule 1 race. En dan bleven ze maar aan vlaggen. Alleen dat was erg virtueel met lichten en zo. Ja, dat ja, hou je ja. niet tegen. En dat is ook een ontwikkeling die je bij ons ziet natuurlijk. Maar de finishvlag... Die Die blijft oldschool... Dat is er is ja, niet voor, uh, voorkomen dat je 25 <laughs> rondjes uh, achter een 17 hour Nee, nee, nee, nee. En Erik, moeten er wel mensen teleurstellen die mee willen deelnemen? Of kan iedereen? Nee, als je sterker nog, als mensen zelf een Engelse auto in de garage hebben staan, en zeggen, nou, ik zou best met die auto volgende week net circuit willen. Nou, ik zou ook op de sturen. Dat kan nog. Ik zeg het kan nog. Uh, want we hebben mogelijkheden <laughs> voor partiëren. Want onze ruimte is natuurlijk ook beperkt. Maar op dit moment uh, zijn er nog een aantal plekken plekken beschikbaar. Ja. En dat kan via de website kunnen.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 <lacht> <lacht> nou, ik heb hem hier doorgestuurd en eh, ik weet niet of je gekeken maar er zonden prachtige auto's op. Klopt. <lacht> um, uh, circuit.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 tent uh, eet, ja, eet, ja, zeker, nee. Daar eet, wordt eet, ook zeker in datzelfde thema wordt doorgetrokken. Ja, ja. Uh, dus uh, je kan er goed, uh, goed terecht voor een lekkere fish and chips of... witte en tomatensaus. Ja, een Lekker zwembeld. ei met een beetje spek en een tomaatje en ja, ja, ja. een worstje. Ja, ja, ja, ja. <laughs> en dan ben je gelijk voor de hele dag klaar weer. Nou, wij zijn uh, redelijk uh, bekend. Ik heb helaas het schema niet, maar wel uh, de mooie folder. Zijn er voor jou persoonlijke highlights bij deze auto's? Nou ja, of het is mooi is, het is voor ieder wat wil. Het is van heel oud tot heel modern. Uh, dat is juist het mooie van dit festival. En het, is ook, het programma is gevarieerd opgebouwd. Hè. Dus het is niet zo dat al het, het oude spul is ochtends is en het nieuwe spul is middags. Het is gemooid door elkaar gemalleerd. Uh, dus als je niet zo geïnteresseerd bent in het één, nou, dan kun je even rondkijken op de peddel of je kan even lekker wat gaan eten ergens. Uh, ja, kortom, er is de hele dag door van alles te zien en te beloven. Uh, En Ook voor kinderen is er het nodig uh, te doen. Uh, dus er zullen de nodige kidsactiviteiten zijn. Uh, dus uh, ja, het voor het hele gezin. Nou, echt familiedagen, eh, zeg maar eigenlijk, toch? Als je van heel erg Engels houdt, uh, ga je ja, lekker nee, heen. Ik, ik vind het prachtig, ja, het ziet het er ook geweldig leuk, uit. Ja. Uh, nou, uh, we, we zien de parade sowieso. En uh, voor mensen die erheen willen, 15 euro. En je mag overal in. Ja. Uh,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 uh, die, daar uh, die is er volgens mij al met, met de DTM uh, ja. historische ja hoor dat uh, de samenwerking is, uh, is goed steeds ja. meer. Ja. Erik, bedankt. Graag uh, ja. gedaan. Veel plezier vandaag bij de Porsche. Ja. ja. zal ook goed komen. <laughs> <laughs> Zie ja. elkaar volgende week Zeker weten. Oké, okay, bedankt. wel. alles goed.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 Uh, nou, heel goed natuurlijk. We zijn uh, druk uh, bezig met uh, het, het uh, maken van het programma. Uh, we hebben een uh, behoorlijk vol programma voor de opening op 31 juli. Mm -hmm. De NS die zet een speciale roze trein in. Uh, <coughs> overigens niet roze gekleurd, maar uh, hij heeft wel een <laughs> heel roze karakter. Uh, vanaf Amsterdam naar, uh, naar Zandvoort toe. <coughs> waar we om twee uur al uh, verzamelen met Radio Decibel. Uh, de trein komt om half drie aan. We kunnen mensen bij Make-up Mansion nog, uh, zich nog vervolmaken als dat nodig is... Uh,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 AMR. Aan, ja. ja, AMRM is de, de hoe zeg je het, het, het volkslied van dit jaar van de Pride uh, in Nederland. Ja. Dat zegt alles ook, hè? Ja, ja. dat is natuurlijk een, een klassieker in, in gay leven. Shirley mm -hmm. Bessie en andere, Gloria Gaynor, hebben het ook gezongen. En het is een, een klassieker de, uit de jaren zestig al in, in de meeste gay bars Ik heb hem even opgezocht op YouTube. Het is een, een leuk, vrolijk nummer. Dus ik denk dat ze het hier ook al gaat, gaat doen. Absoluut. Ik denk het ook, ja. Ja, dat gaat heel erg gezellig worden. En dan wordt een spetterend op ja. optreden. Uh, Die... Uh,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 Ja. Om daar verder te feesten. Daar zijn ook drie podia. Dus dat wordt oh, ook heel erg... Ja. Ik zie je dat er een, een kleine overlooptijd is. Uh, het ene feest eindigt om uh, tien uur. En eigenlijk begint de Haldenstraat al om uh, negen uur. Dus er is een redelijke overloop van waar je heen wil. Ja, dus mensen hebben de keuze. Het uh, is diversiteit, zullen we maar zeggen, ja. dit festival. Ja, dit dus je kan ja. kiezen wat je wilt. Uh, waar je wil. ja. <coughs> DJ, ja. wat voor muziek ga je draaien? Uh, Um, een beetje dans, ligt eraan wat het publiek echt leuk vindt. Maak jij je eigen ja. setjes al? Uh, ik maak nog niet mijn eigen muziek, maar draai meer van andere DJs. Maar die moet je er van tevoren wel allemaal uitkiezen. Playlist ja, heb je een play, ook. Ja, ik heb wel een play. playlist. Okay. maar je kan ook een verzoekje kan je indienen. Ja, ja. Kan altijd leuk. Ja, nou, dat krijg je in de druk. <laughs> ja, ja, dat, ja, ja mooi toch? Ja, dat, uh. nou, hey. Hey, ik heb hem vaker zien draaien. Nee, hij is heel goed in het uh, snel zoeken van andere nummers dus de stemming dat is nog ja. dan kun je gewoon live andere nummers opzoeken en uh, en dus en de muzieksfeer ja, als je, veranderen als je voorgeprogrammeerd ja. bent kan je niet meer veranderen dan, dan, dan moet je nee, draaien dan moet je wat je draait en je... nu kan je gewoon ja. Ja, je is... ziet het publiek en daar ga je daar daar speel ja. je op in ja dat uh, ga ik doen hoe lang speel je uh, een jaartje Top. twee uur, twee uur. Van 4 van tot 6. Oh, nee, ja. Ja, de nee, tijd, sorry. Kan, ja. <laughs> maar goed, dat, dat gaan we dan nou zien. Dus de maandag-rooi uh, is uh, helemaal gevuld.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 Um, oh? En overigens ook niet lesbisch mogen. <laughs> nou, iedereen over. mag toch wel mee. En uh, als je geen hond hebt, mag je ook nog mee om aan te moedigen. <laughs> uh, maar die gaan we een speciale wandeling doen over het strand. Met en honden? Dan, met honden in principe. Dykes Dogs. en uh, dogs. Ja. dogs. Ja. Dikes and dogs. Dogs Walk. En dan hebben we daarna uh, een grote party bij uh, Club Nautiek. Dan praten we over woensdag. Dan praten we over woensdag. Ja, ja, ja. En dat is de laatste dag. Dat is de laatste dag. En natuurlijk, uh, het gaat allemaal heel erg lekker. maar we hebben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 in denk het ook. In die, uh, die uh, praatweek, die begint uh, zaterdags, uh, 29 juli...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 is dus niet naast de deur, nee. dus mensen zeggen ons zijn rond, is iets ja. van uh, leuk, maar nou, als, we, als we 10% van de mensen die we geflyd hebben komen, dan hebben we weer een paar honderd gasten bij. Dus nou, dan uh, wordt het toch weer ja. gezellig druk. Het ja. ja. um, ja. is natuurlijk ook uitgezet in Zandvoort. Ja. Ja. Alle uh, ondernemers hebben een, uh, een mail gehad van uh, Doeis. Is daar uh, een beetje reactie op? Uh, voor zover wij bekend is het nog niet, maar we hebben natuurlijk wel ondernemers die meewerken, die ja? uh, dit nog inspelen zoals Club Nautique, als uh, Mango, Brussels...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 we hebben begrepen dat bij de parade wel een aantal uh, uh, dingen uit Zandvoort en de regio meedoen. Zoals Holland Casino, uh, uh, de GGD enzovoort. Dus dat komt wel goed. En uh, nou, we hopen maar dat alle Zandvoortse ondernemers hun, uh, hun ondernemer doen, aan, ja. onderneming ja. aankleden in allerlei kleuren. Hè? Ja. Uh, waarschijnlijk wordt de Haldenstraat ook nog een beetje versierd in Rainbow. Leuk.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 is er ja, daarna is. het spelenlijnen? Nee, ja. uh, iedereen mag toch komen?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 in Amsterdam. Ja, de afsluiting van de Pride is zondagmiddag. Okay. De, uh, de Amsterdamse Pride. Uh, bij, de stop, ja. Ja, ja. bij de Stopera is, uh, eindigt het met een muziekfestival. Ja. Ik wou nog eens aan, uh, aan DJ vragen. Ja. Hoe lang ben je al DJ? Een jaar. Eén jaar. Ja, net een jaar. En je vindt het leuk. Waar, ja. waar draai je dan? Op wat voor feesten uh, draai je? Meestal draai ik um, feestjes van mensen. Dan nodigen oh, ze me uit. En dan, ja. Ze vragen jou ook echt. Ja. Oh, leuk. Ja. Nou, nou, ja. nou, en dan sta je op de, een, hele, ja. een hele grote... Op oh, een uh, big event. Ja. In één ja. keer. Uh, Wauw. Voor de, voor de leeuwen. Nou, uh, we gaan dat zien. Roy, uh, vlak voor het event willen we graag nog een keer horen met het complete programma. Uh, oproepen zijn gedaan. Dus uh, nog veel plezier met... De voorbereiding dus en wij spelen elkaar. U zeker nog. Ja. Dank je wel. Dank je wel.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 Uh, nee, is iets teruggezakt. Maar dat is logisch, je hebt natuurlijk de nieuwschuwige mensen die toch even komen kijken. En dan is het ietsje teruggezakt. Uh, langzaam zie je weer tot er weer wat bovenop komt. En, ja. Ja, het is ook een hele grote zaak hè. Met, met, met heel veel. Hè. Heel veel, heel bewerkelijk. Heel bewer ja, ja, ja, Absoluut. En mooi, gewoon een hele mooie zaak. En een stuk erbij gekomen, ja, natuurlijk. Hè. Want de, de broodjes zijn erbij gekomen. De ja. broodjes zijn erbij gekomen, zelfbediening is erbij gekomen. Ja. Superwand is erbij gekomen. Maaltijden is veel breder geworden. En dan nog gewoon de slagerijen, eigenlijk nog gewoon. En de slagerijen, ja, als ik het moet zeggen. Ja, ja, want uh, voorheen alweer 7 meter toonbank, er zat een stukje zelfbediening in, er zat de maaltijden in en alles. En nu heb je alleen al 11 meter voor je vlees en vleeswaren. Ja. ja, dat ja. is best wel... Uh... En dan vier meter nog voor de maaltijden. Ja. Ja. En ja. dan uh, twee meter broodjes. 2,5 meter zelfverdiening. <laughs> en zo uh, uh, wordt de zaak heel langzaam weer ingekleurd en volgebaan. Ja, ja, ja. ja. ja. Um, de doorloop naar Albert Heijn. Ja.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 doorgaan ja. die, uh, ik, ik vind het ik, een, ben, een leuke doorloop, weet je. Ja, ja, ja. daar wel. Maar ik ben ja. een keer bij Gallegal Gal, uh, uh, als doorloop gebruikt. Ja, nee, dat ja. En dat de mooie winkel. Ja, absoluut. Maar niet als doorloop. Maar het werkt niet, als niet doorloop. He, Het werk nee. Niet, nee. Nee. nee. je kan niet met zijn karretje of zo er doorheen lopen. Nee, het zit dat helemaal volgepakt vol met ja. allerlei... Uh, ja. En nu, uh, bij jou wel. Ja. Gebeurt goed. het ook? Dat mensen met hun kar dwars ja, door de winkel ja, ja, heen... En, uh, ja, dan komen ze wel eens binnen met elkaar Oh, mag het was eigenlijk om met de kar? En dan maak het grapje van, hè, natuurlijk, des te meer kunt u meenemen. <laughs> ja, ja, Gooi me vol die kar. Ja, ja, ja natuurlijk. Ja, leuk. <laughs>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 het zal niet altijd zo zijn, maar uiteindelijk weet ik zeker dat dat helpt. Nou, wat ik wel eens zie, is een groot winkelbedrijf, hè, bijvoorbeeld een Albert Heijn, en er zit een lied ondernaast. Ja. En dat is een beetje hetzelfde versterkende effect? Ja, je versterkt elkaar. De ja. mensen. De ene die gaat voor gemak, de ander gaat voor de aanbiedingen. En als je naast elkaar zit, van nou ja, het gemak heeft de ene luxe supermarkt en daarnaast zit de goedkope supermarkt, haal ik de andere helft daar. Ja, dus ze versterken elkaar gewoon. Eigenlijk is het een beetje een winkelbedrijf.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 Dus ja. ja, de kruis omdraaien, dat, dat is niet gelukt. Dat is niet gelukt. <laughs> nee, dat, dat gaat ook niet lukken, maar het blijft natuurlijk een, uh, een mooi pand, een mooie zaak. Ach, de, zaak. Uh, ja. de catering? Ja, ook nog? Fenomenaal. Ja, ja we hebben echt wel heel veel. Dat hebben echt iedere, iedere week, sorry hoor. Uh, we hebben, uh, ik denk nou drie partijen per week op, op dit moment al. Maar afgelopen donderdag hadden we er twee, maandag hadden we één. Ja, vorige week donderdag hadden we ook twee. En toen op dinsdag en woensdag hadden we één.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 wanneer je daadwerkelijk daarboven naar binnen kan kijken. Dan moet je, als je echt met je neus er bijna tegenaan ja, staan. Maar als je naar binnen wil kijken, dan kom je er gewoon binnen? Ja. Nou, het is ook <laughs> ja, maar, ja, maar ja. Je wil niet weten hoe vaak het gezegd wordt. Ja, nou, dat is zo verbazend. Ja, ja. Ja. Ja. Ze ja. hebben allemaal zoiets, nou, zo zonder dat wit en uh, je kan niet naar binnen kijken. <laughs> maar ja, jij hebt het uh, opt optisch onderzocht en, ja, en ja. jij ziet, jij ziet daar gewoon zoals het is is het het mooiste. Ja, op dit moment oh, wel. Ja, ja. Kijk, bij de sluis hadden we ook dat witte. Nou, dat heb ik dan weggehaald. Mm -hmm. was het wel mee eens, want op het moment dat die deur Open gaan, dan kijk je wel lekker naar binnen nu. En anders had je die witte deur. Uh, ja. En dan zag je niks. ja dan zag je ja, me inderdaad is... wij ja, Nu kijk zie je ineens alles. Gaat uh, ja, ja. uh, Marcel man nu een beetje rusten nu die uh, zijn mm -hmm. zaak heb uh, Het is zo wel goed voor het eerste paar jaar? Nee, nee, nee. nee. Ik maak er echt uh, hele lange dagen. Hele, ja? Ja, ik uh, ben er echt bijna iedere dag. Uh, s morgens om zes uur half zeven. Ik ben blij als ik een keertje eerder als negen uur weg kan. <laughs> ja. En zeven dus dagen in de week gewoon. Dus, uh. een, een, een drukke baan. Het is echt een hele drukke baan, ja. En, maar het is gewoon een hele bewerkelijke zaak. En we hebben hem nog steeds niet goed onder controle. En nee. oh, nog, nog niet? Gewoon, nee, nee, nee, nee, nee, nee, absoluut. Het gaat nog wel een jaar duren. Waar loop ja. je dan tegenaan? Uh, medewerkers natuurlijk. Ja, best wel een wisseling van medewerkers nu. Er zijn er best wel een aantal uit nu. En er komen weer nieuwe bij. Uh, de routing moet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 Je wordt aan de ene kant geroepen, je hebt je werk, je hebt je bestellingen, eh, ja, ja, telefoon ja. tussendoor, eh, en aan ja. de andere kant verkopen ze iets eh, ja. wat niet zijn zo wordt. Drie nee. winkels hè, zijn het eigenlijk, of vier misschien ja. eigenlijk wel. Ja. Ja. Ja. Het zijn allemaal afdelingen. Je kan het niet allemaal een eentje nee, in de nee. gaten houden. Nee. Dus we je zouden een, wel een hele grote stoel ja. neer moeten zetten, zoals ja. bij de tennis, zo, en dan, je dan kan je, je als een soort schijnzichter kan je gaan zitten kijken. Nou, wat eigenlijk wel. Ja. maar het heeft natuurlijk ook het extra charme dat je hier wat ziet gebeuren, daar wat ziet gebeuren, en het hoeft niet allemaal op één dag goed te zijn. Dus nee, maar de, de gedachte erachter is dat ik niet meer achter de blok sta mm -hmm. de gedachte was echt van dat ik echt in, uh, meer uh, de mensen begroet de gedachte zeg, dingetjes laat naar, ga, proeven ga, uitleggen, gast -heer, gast -heer. ja als gastheer of iemand anders moet dat gaan doen vind ik ook prima, want uh, oh. de juiste man op zijn juiste plek natuurlijk, <laughs> ja, maar ja, ja, ja. Da dat is de bedoeling en we hebben tegen het raam van mm -hmm. Albert Heijn hebben we dan uh, ook een leuke werkhoek en dat mm -hmm. moet interactie zijn, daar moet wat gebeuren daar moet worst gemaakt worden en uh, de mensen laten te proeven en zo En dat komt er gewoon allemaal nog niet van. Maar ja, dat gaat echt ja, dat wel komt, komen. We, dus. gaan, uh, we gaan dat in de ja. tijd uh, best wel zien. Zijn er nog leuke aanbiedingen deze week? <laughs> ja, nee, altijd. De uh, Pool pork, de Pool chicken in de aanbieding. Dat is allemaal uh, varkensvlees en rundvlees gegaard op de uh, Black Sapphire. De keramische barbecue is dat. En dan smorgens wordt dat uh, helemaal aan draadjesvlees gemaakt, zeg maar. En dat wordt aan de aangekomen ja, heerlijk. Daar, daar heb ik een vraag over. Ja. Uh, uh, als je rundvlees, uh, draadjesvlees wil maken, ja. doe je dat in de pan, lijkt het vier, vijf uur de ja. maar bij dat pool pork en pool chicken moet het geloof de hele dag. Ja, toch op een hele lage temperatuur. Ja. Waarom is dat dan een stuk langer? Uh, omdat je het echt zo gaar en ja? zo zacht wil hebben. Tot het, maar dat kan bij rundvlees natuurlijk ook. Dat kan je ook de hele in. dag ja. later. Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar toch gewoon op lage temperatuur. Ja, ja, ja. Ja. En dan stop je dat gewoon uh, tien uur in de oven en dan heb je poelt pork. Nou ja, wij doen het dan op de keramische barbecue. Okay. Ja, ja. En dan, uh, ja, dan trek je het uit elkaar en poelt. Dat heet dan Getroken, poelt. Getrokken, getrokken, ja, ja. getrokken kipvlees. Dat hebben we in de aanbieding en uh, we hebben de Nassie Goringen hebben we in de Kijk. aanbieding. We hebben een variant op de Cordon Bleu in de aanbieding deze week. Dat is met uh, gevuld met Paris in de plaats van Hammaat. Oh. Ja. Twee stuks voor 3,95. Mm. Kijk. Nou, nou, nou we, uh, we hebben, we hebben de, de aanbiedingen van Marcel hebben uh, we doorgepraat. Volgende uh, week weer nieuwe. Ja, volgende week weer nieuwe. We hebben uh, doorgepraat hoe het zat. We zijn ontzettend. Ja. Uh, ik, ik ben blij met de mooie zaken, want ik loop met plezier langs in ja, plaats van ook, ja. uh, van ja. een, een gat met niks. Ja, ja. dus. De grote krocht die wordt weer opgefleurd. Hopelijk trekt het aan de overkant ook een beetje bij. Ja, dus eentje is er al beweging. Is er, eentje is er. Er hangt nog een paar kleine dingetjes, dan is één gat gevuld. Ja, dan, uh, en de groenteboer, Boer is groente boer, zieken, groente, uh, een ja, schutting. Die nou, is bijna klaar met. Uh, dan zieken, uh, wat wordt dat? Nou, die jongen die maakt het pand gewoon helemaal netjes. Tot het echt een uh, verschrikkelijk mooi pand wordt. En dat gaat dan de verhuur. Oh, okay. Oh, okay. Ja. Dus er is nog geen bestemming voor? Er is nog geen bestemming voor, nee. In ieder geval is er uh, weer leven in de dan grote komt krocht. komt allemaal goed. En ja. uh, dan komt het zeker goed. Marcel, ontzettend bedankt dan voor de uitleg aan. en aanbiedingen. Dankjewel. Ja, ja. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Gezellig weekend. <laughs> ja. weekend. And I'm not proud of my address in a torn-up town, no postcode. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care.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 En nee. So streaking,